Tering het Kniebond. Dat is grappertje, rare grappertje. Daar is grappert met z'n scholen komt. Daar is grappertje, rare grappertje. Zo te zien heb je al onderburen. Ik hou van lekker hakken, ik luister nooit uiteraard. Om me beide handen te grappen, maakt iedereen zich kwaad. Dat is grappertje. Ik ga nooit niet naar bed En in mijn nieuwe Aussie, ga ik als een raket Dat is gabbertje, radig gabbertje Dat is gabbert, is de pure trainingspak Dat is gabbertje, radig gabbertje Jongen, jongen, wat staat die grootste schat Ik ga hard, man. keihard ga ik man, ga Je vader was helemaal achterlijk van de gehakte buik van je. En nee, het is normaal, het astronaut voeren is nergens goed voor. Mafkees. Kees. Dat is schappertje, rare schappertje. is schappertje met zijn kalfgeschrode kop Bad is schappertje, Zo te zien heb je al Ze zeggen dat ik slecht ben, maar ik heb nog niets gemist. En nog een jaar zou doorgaan, dan lig ik in mijn kist. Bad is schappertje, rare schappertje. Altijd, weet je. kom op nou, ga eens in de play. kom op nou Daar is Gabbertje, Rade Gabbertje Daar is Gabbert in trainingspark Daar is Gabbertje, Rade Gabbertje Jongen jongen staat die grootste strak Is dit de bus de heel 3 of wat? Een... Ha, Als ik ze twee uur thuis Doe het natuurlijk niet twee uur s'middags Kale zombie En al die zon nog even voor de Idio Dat is grappertje Rade grappertje Dat is grappig met de z'n op kom Waar is grappertje Rade grappertje Zo te zien heb je al honderdpullen De meeste discotheken Die kom ik niet meer in Maar in dat soort geneuzel heb ik sowieso geen zin Hade grappertje Zo, dat is lekker glad.